Het is uh, bijna drie minuten over vier, dit is vier, zeven. Ja, Sarayda, ik, uh, ik, ik vind het wel ingewikkeld hoor, je verliefdheid. Ja, ja. nu had ik um, <coughs> eerder deze show uh, mijn vriendengesprek, ik belde zijn ja. twee vrienden, en toen zei uh, mijn uh, Rotterdamse vriend Arison tegen mijn uh, vriendinnetje Joey, het ding van verliefdheid is dat je juist niet zoveel moet nadenken, je ja. moet gewoon doen. Ja. Dus, nou ja, als je dat dan heel serieus neemt, dat advies... Dan, ja, maar dan... je wil ook niet... Je wil ook, want ik snap, wel, ik snap wel dat je niet durf, zomaar durft te zeggen. Want je, gaat natuurlijk, want je denkt natuurlijk... Alles wat je doet kan ook gewoon betekenen dat, dat, dan, dat het dan nooit meer lukt of zo. Nooit meer. Dat je voor altijd en altijd en ja. altijd... En dan heb je spijt natuurlijk. Oh, die kans uit het raam. Wat, Jeetje. Wat een verdriet. Wat een ingewikkeld. Ik vind het dat... heel zwaar. Ja, ik het. kan me voorstellen. Ja. Maar ik, ik denk wel dat je, vol, dat je komende week... Um, dat je het maar tegen hem moet zeggen. Want het is bijna een soort soap. Ja. Ik wil wel weten volgende week hoe het afloopt. Een porno-soap? Ja. <laughs> ja, eigenlijk wel. Dat, dat doen we ja, tegenwoordig wel eens buiten kijken. Porno-soap. Um, uh, ik, moest, uh, ik moest porno kijken voor jou vorige week. Toen er ging een lust over porno. Ja, en ik kwam daar niet helemaal aan toe. Want ik had, <laughs> ja. ja, ik was ziek, Jeet. dus na de uitzending ben oh, ik echt? dus ziek geworden. Ja, oh. ik was maandag en zondag was ik ook ziek. En toen maandag en dinsdag ben ik thuis gebleven, was ik ook ziek. Nou ja, als je ziek bent en koorts en zo, dan heb je geen zin in porno. Nee, ook niet. En, uh, en daarna was ik, uh, was ik vrij druk. Alleen het toeval wilde dat er een pornofilmpje naar nou mij toe kwam, namelijk een sekstape. Ja, <laughs> heb je van al... niemand minder dan onze <laughs> b collega. Frank, uh, <laughs> heb je het meegekregen nog? Ik heb daar wel een stuk van mee. Maar, maar, maar vertel het me nog maar eens. Ja, nou ja, de, de, de, ja ik vind het, het, is een, beetje, het is een beetje ingewikkeld. Want je kunt natuurlijk. Ik, uh, het, is heel, het, is heel, het is heel tragisch. Ehm. Uh, uh, of nou eigenlijk is het zo. Frank die, de, is een collega van ons. Die zit Frank Dane. Frank Dane. Die zit op de radio bij 3 fm En um, uh, op een gegeven moment kwam het gerucht naar buiten... Via, uh, via Albert Verlinde van Etia uh, van Boulevard... dat er een sekstape van hem zou zijn. En uh, nou, een dag later stond die sekstape dan op internet. Um, en, en het was ook echt een, echt een diehard hard sekstape. Ik heb hem dus nog niet gezien. Ik durfde het niet. Ja, nou ja, het is echt het is een, een sekstape uh, uh, waar, waarin je eerst... Uh, hem ziet, hij wordt gefilmd door het meisje. Daarna gaan ze samen op bed liggen en dan filmen ze elkaar OK zo. En dan, nou ja, dan draait de camera en dan gebeuren er allemaal hele dingen waar het in lust wel eens over gaat. <lacht> uh, en, uh, uh, nou, en, en, en, maar er zit een dingetje in dat je denkt: ja, het kan fake zijn. Dus het, het kan niet, niet heel goed. Nou ja, kijk, de, de camera wordt gedraaid en je ziet wel zijn gezicht. Maar, en dan wordt de camera gedraaid en dat, dat duurt wel eventjes... voordat de camera weer rustig stilstaat en gefocust is op, uh, op wat er gaat gebeuren. Um, dus het kan zijn, wordt nu gezegd door onder andere RTL Boulevard... dat ons Frank uh, uit bed is gestapt, dat daar een pornoacteur van in de plaats is gekomen... en dat het dus fake is. Dat wordt, dat wordt dan gezegd. Alleen het kan ook heel erg goed echt zijn, want het is gewoon echt gewoon een echte. Het, het ziet er gewoon echt Het is gewoon echt een, een, een porno-tape. En hij is er ook niet nu uh, op, op de radio, want hij maakt altijd in het weekend een, op zijn programma. En hij is er nu dus niet. Dus het is een beetje... Iedereen is een beetje in de war van jouw Ja. Wat het nou eigenlijk is. ja. Yeah. En hij is ook moeilijk te bereiken en zo. En het is... En, het is, en als het dan... Eh, kijk, het is natuurlijk grappig en spannend allemaal dat je denkt, oh god, een sekstape en, uh, en apart. Alleen aan de andere kant, het is wel ook zijn leven. Ja. Wat, wat je dan zo ziet op televisie. Zijn leven en zijn leden maten. Ja. ja, en dat is wel heftig. Dus, uh, uh, maar dat is dus het enige pornofilm dat ik heb gezien. <laughs> Jij denkt, ik zoek het meteen dichtbij huis. Ik ja. ga gewoon... Uh... Ja, lekker makkelijk. Maar ja. ik vond wel uh, maar je hebt hem dus nog niet gezien? Nee, ik, ik hoorde het. Ja. En ik, kijk, dat is dus het ding met porno. Mm -hmm. om, om maar even... Ik kan porno alleen verdragen als dat niet te dichtbij komt. Op geen enkele manier. Ja. Um, en dan vind ik van een collega een pornotape... met uitzondering van als er een pornotape zou zijn van Dennis Storm... want dan zou ik al mijn principes direct overboord knallen. Ja. Maar dan vind ik dat toch te heftig of zo. Ja, ja maar dat was het ook wel. Want het is wel... Dan, beleef je dat, het, dan beleef je dat anders. Ja, ja maar het is gewoon als, je ziet gewoon een collega die, uh, die seks heeft. Ja. Dat is wel een beetje raar. Maar ga je nou dan voor volgende week alsnog proberen... een soort <laughs> aan gewoon normale porno even? Nee, ik denk het niet, nee. Ik denk het niet. Je ja. denkt nu dat je een halfslachtige poging van Frank Daan <laughs> hebt kunnen bekijken... dat daarmee de kast af is. was al klaar, dacht ik. Nou, prima zo. Ja. Dus, uh, nou ja, goed. Ja, dat kan ik, je niet dwingen natuurlijk. Nee, ja, ik vond het best zo. En ik zat net even te kijken naar die, uh, naar die uh, dames op televisie... die nu uh, ja. in de belgeklamen zitten. Nou, dat vond ik dan ook wel. Heb, je, heb je ook alweer gezien zo. Die zitten dan soms, vind ik het zo raar... dan, ja, de webcam staat aan voor mensen die, die willen meekijken. Maar er zit zo'n vrouw zit dus dan op het bed... En dan, uh, en dan, dan en, en het geluid staat dan hier uit, want we luisteren allemaal naar jou natuurlijk. En, uh, uh, maar dan moet ze iets seksies doen. En dan besluit zij, in een vlaag van verstandsverbijstering, denkt zij dat dat sexy is. Om dan op bed te gaan liggen en haar been omhoog te doen. Nu heb ik een kat en die doet dat dus ook. Dus ik moet nee, dat, weten dat, dat zij een, haar, een kat is. En, en het zegt, ik, porno, en ik dat, uh, nee. Nee, maar je, ik zie gewoon, je bent totaal niet ontvankelijk. Want dezezelfde beldames. Ja. Yeah. Dat is een ontzettende uitkomst voor een bepaalde groep van de samenleving. En ja. ik ga je vertellen welke groep dat is. Twee weken geleden hadden wij bij Spuiten en Slikken te gast... de R&B-zanger Brace. Ja. En die had um, vanwege um, een, vermeende, een vermeende ontvoering... Ja. ik weet niet eens wat dat betekent, maar een vermeende ontvoering... had die een tijd vastgezeten. Ja. En Spuiten en Slikken, dat gaat natuurlijk over seks en drugs... vroegen wij, wat doe je met je seksuele behoeftes... als je een langere tijd vastzit? Ja. En hij zei: Als die dames van de belreclame er niet waren, weet ik niet hoe ik mijn tijd had kunnen doorkomen. <laughs> dus, dus daar waar wij keihard om lachen, omdat het er zo belachelijk uitziet, dat vinden ze in de gevangenis allemaal fantastisch. Dus in Amerika hebben ze daar een prachtig werk. Of, uh, ja, een uh, spreekwoord voor: One man's trash is another man's treasure. Mm, ik denk dat dat ook wel zo is. Luc, waar gaan we het vannacht <laughs> over hebben? Ja, um, dat is goed wat je zegt. Uh, even kijken hoor: uh, uh, Dit is een raar verhaal. Momentje hoor. Zo. Um, Lady Gaga, ken je? Ja, ken ik. Die, um, die beweert dat ze wordt uh, gevolgd de hele nacht of de hele tijd door... door een boze geest. Oh. En die boze geest die heet Ryan. Oké. Okay. <laughs> Grappig, hè? ja, Dat vind ik heel nodig. Er het dus geachtervolgd door een boze geest. Dus toen dacht ik, misschien wel leuk om het te hebben over geesten en zo. En over of jij ook wel eens geachtervolgd wordt en spoken ziet en dat soort dingen. Oh, maar dat, oh, ik ben een Surinaamse, hè? Ja. Dit, dit is een heel ingewikkeld onderwerp, vind ik dit. Ja, echt waar? Ja, zo dan? Ja, heel ingewikkeld. Waarom dan? Nou ja, omdat uh, in de Surinaamse cultuur... Yeah. Kijk, jij bent een echte westerling. Yeah. Ik ben ook vrij westers. Ik denk dat heel Suriname vindt mij in elk geval vrij westers. Yeah. En heel Nederland ook. Maar in het westen worden dit soort dingen altijd meteen afgedaan. Als zijnde... Haha, die zijn de drugs. Haha, die moeten worden opgenomen. <lacht> ja. Maar in Suriname... Yeah. En dan niet eens ik persoonlijk... Maar is er een veel groter gedeelte waar die best wel uh, ontvankelijk is voor dit soort ideeën. Yeah. En heeft te maken met de natuur, natuurgeloven... Uh, geschiedenis van Suriname. Nou, kunnen we heel diep op ingaan. Maar, maar als wij op dit moment in Paramaribo deze radioshow aan het maken waren... Yeah. en jij hebt die intro gedaan, dan stond de telefoon nu al roodgloeiend. Yeah. met mensen die en-of eigen ervaringen zouden delen... of jou zouden aanspreken op dat schampere lachje... Dat je daar net los ziet. Yes. Ja, ja. ja, ja. <laughs> Dat mag niet. Dus, dus, dus <laughs> ik, ik sta daar een soort cultureel gezien. Pietje anders in. Oké. Okay. Maar zie je zelf wel eens uh, spoken en zo? En geesten en nee, nee. Uh, andere Nee, ik heb dingen. alleen fantoomvriendjes. Nee, oh ja, dat was ik zo. Ja. Ja. Maar geen geesten? Nee? Dat dan niet. En ook niet in je familie of uh, dat dat nee, voorkomt of nee, nee, zo? Nee, nee, nee. <laughs> dat over geesten voorkomt. Dat over nog wel langs langskomt vind nee. ik veel. Nee, was het maar zo'n feest. Okay. Nee, nee, nee. nee, nee. Op, een, op een persoonlijk level, nee. Nee, nee. nee. Oké. Okay. 0801121. dat is het telefoonnummer. Als je mee wilt praten, als jij wel eens uh, spoken en geesten en dat soort dingen tegenkomt. Als er iemand op je bedrand zit nu, dat zou spooky zijn, hè? dan zit je op je bedrand. En dan, uh, en dan wil je slapen en dan doe je nog even je ogen open en dan zit er ineens een man. En die kijk je dan de hele tijd. Is het enige wat je doet, dus je, zit, dus je ligt in bed en je denkt op een gegeven moment word je wakker. Er is, ik word, ik word aangestaat zo en dan word je dus wakker. Wat eng vind ik en dan, kijk je dus, en dan kijk je dus op en het eerste wat je ziet is een man die je zo aanstaat. Waarom, is, waarom zijn het nooit mensen die je aanglimlachen? Waarom is dat dan nooit zo? Ja, uh, als ik spook was, zou ik ook wel een beetje mystiek doen. Ik zou dan ook... Een, ja, ik, je gaat niet als een clown... Nee, uh... ja, maar je bent spook. En je bent geest geworden. Dus dan kun je... Ik bedoel, je kunt je, imago kun je cool maken. En natuurlijk ga je natuurlijk niet... En, sof, goed, 0800-1121. Als jij uh, ooit al eens spooken ziet. Of geesten, of dat soort uh, personen. Spirits. 0800-1121. ...geest hebben, dan uh, is Shannon Hoon er al een tijdje Een Zo'n geestje. hij heeft uh, ooit zelfmoord gepleegd... ...maar was de zanger van deze band Blind Melon. Jode No Rain, gezellig liedje. Anne, goedemorgen. Goedemorgen, Luc. Ja, de uh, regie bij Lust uh, bij zijn rijden vandaag? Ja. Ging het goed? Het ging heel goed. Ze valt... rijden is altijd goed. Ja, dat valt niet te controleren ook. Ja, ja dus, nou. dat is ook zo. Hé, hey, we, we gaan zo even hebben over spoken en geesten. Daar hebben we deze nacht over. 0801-121. als jij er wel eens eentje tegenkomt. Uh, maar uh, eerst wil ik even hebben over jouw avontuur. Want uh, ja, hadden we hadden mm. toch een avontuur over met, met ene Tracy Ryerson. Ja. Wie is dat? De mooiste vrouw van de wereld. <laughs> ik zit ook even op de, op de Twitter te kijken. Ja. www.twitter.com slash Tracy Ryerson. Maar wie is zij? Zij is, um, ja, dat is in Amerika, heb je een serie, dat heet The Real L Word. Ja. En dat is een beetje zoals The Hills, misschien kennen mensen dat wel, een soort reality show over het leven van mensen daar. Ja. En uh, de, dan The Real L Word is, zeg maar, um, daar een beetje de lesbische versie van. Dus er worden ja. zes lesbische vrouwen op de voet gevolgd in Los Angeles. Maar het is wel echt. Ja, het is echt, ja. Hm. Ze worden ook echt op de voet gevolgd. Het is een soort reality show. En het is echt big in Amerika. Het is echt groot, ja. Hm. En wat heb, maar, maar, wat heb jij ermee gedaan, dan? Nou ja, ja, ik keek dat altijd. Ik keek dat altijd. Vanaf kleins... Nou ja, of af... oud. <laughs> Toen je vier was. Precies. <laughs> nou ja, ik, ik keek daar wel naar. En ik kijk er wel naar. En um, um, er is één vrouw die speelt erin. En die heet Tracy Ryerson dus. Ja. En dat is zo'n mooie vrouw. dat Ik denk, elke man is jaloers dat zij lesbisch is. Ja. Dat, ja. Nee. Dus uh, ja, dat is een beetje mijn, mijn, mijn droomvrouw of zo. Ja. ja. En, en ja, ik wou haar ontmoeten. Ja, en die was in Amsterdam? Die was in Amsterdam, want uh, in deze zomer begint uh, seizoen 2 nu van de Real Elward weer. Ja. En, uh, of een nieuw seizoen. En uh, daarvoor was ze, uh, ja, met, met de kast was er een feestje in Amsterdam. Oké. Okay. En daar ging ik heen. Ja. En, en, uh, maar met de camera natuurlijk, hè? want jij yes. zit bij, uh, bij BNN-televisie. En, uh, en, en zij vond jou echt super tof, want op haar Twitter uh, staat dus ook... Uh, even kijken of ik het terug kan vinden hier ergens. Oh ja, yeah. we met a lovely girl named Anne in, Amst in Amsterdam. She had a little surprise waiting for us in our dressing room. Ja. Yeah. Heel cool. Ja, yeah. uh, dat had ik ook. Wat, wat heb <laughs> je gedaan dan? Ik was uh, backstage, backstage gesneakt en toen, ben ik in hun, uh, toen waren ze beneden handtekeningen aan het uitdelen en foto's aan het maken yeah. en toen dacht ik nou ik neem gewoon tequila mee, zout, citroen en ik ga daar half naakt gewoon liggen <laughs> met zout op me en dan komen ze binnen en dan zeg ik surprise, welcome in Amsterdam. En dat vonden ze leuk. En toen was de eerste reactie was, what the? Yeah. En toen was, het, uh, toen was het ijs wel gebroken en toen heb ik gewoon mijn scheur opengetrokken en... Ja, nou ja, je kan op, uh, op 101tv.nl uh, zien hoe dat dus afliep. Mm -hmm. Toen werd het uh, ja, vrij intiem. Ja, maar het is ja. dus een leuke, leuke avond later. Ja. heb je nog met het een beetje een, een, een beetje geafterd, ge ja. ja. ja. Leuk. Ja, ja. 101tv, daar kun je het op bekijken. Wij hebben het over spoken en geesten vannacht. Ja. Um, uh, fijn dat je ook nog even je mening erover wilt laten schijnen. Zie je wel eens spoken en geesten? Geloof je erin? Nou weet je, ik durf hier niet op te antwoorden. Zo niet? Omdat ik bang ben dat als ik nee zeg, dat er dan... mijn Ja, er gaat dus... Ik woon in een studentenhuis ja. met, met drie dames. En uh, er, zo, er gaat dus rond in het huis, Zegt ze dat er een huisgeest is. Ja. Hij heet Kees. Kees. En ik heb Kees nooit mogen zien of ontmoeten, maar... Um, de vorige bewoners zeg maar die voor mij wonen, die zeiden dus ook dat dat er inderdaad opeens van dan dingetjes uit de, van de kastjes afvielen en dat zou dan die huisgeest zijn geweest. Dus toen is er ook een man gekomen in het huis ja. om die op te zoeken en die oh, bleek ja? er ook echt te zijn. Ah, oh. en die heeft dus echt, echt een spook, uh, Ja, ja, ja. En die heeft toen een soort rust ge gegeven aan die geest. Dus hij zegt dat ge de geest zit nog steeds in het huis, ja. maar um, um, hij is niet actief. Oké, okay. maar waar woont Kees dan? Is Gewoon ja, door het bij huis? Ja, hij woont dus thuis. Heen. Ja, en, en wie is Kees? Weet je weet u dat? Wat ja, uh, uh, een man die uh, 50 jaar geleden of zo in dat huis ook woonde, okay. of toen overleed. En, in het huis? Ja, waar ik woon. Ja. Ah, lekker. Ja, nee, ik vind het dus helemaal geen leuk. Ik ben echt een scheiderd. Echt. Ja? Ik heb vijf jaar nachtmerries gehad van it e. dus... <laughs> Maar dat was heel leuk. Ja, e. nee, nee, nee. nee. Ah. Ik kan die film nog steeds niet zien. Maar, maar, maar dus, um, dus jij woont, woont dus eigenlijk als scheiterd zijnde in een huis waar het spookt? Ja, en daar kwam ik dus achter nadat ik die kamer kreeg, zeg maar. maar, maar je hebben je huisgenoten wat... helemaal eens gezien? Of is het echt een overmiss? Eén van mijn myth? huisgenoten dus wel. Ja? Ja. En wat zag ze dan? Nou, niet letterlijk gezien, maar wel, dus dat, er, uh, uh, dat ze geluid hoorden achter zich en dat er toen iets van de kastjes af viel en zo. En, uh -huh. Ja, ik dat, weet ik en dat het. En de, dat deed de Kees. Ja. Die, die gooide dan zo. Ja. ja. iets. Ja. Goh, jeetje. En zelf wel maar ben je een scheidsrechter omdat je gewoon een scheids bent, of ben je een scheidsrechter? Of dat je, omdat je ook wel eens een keer omdat je gelooft dat er wel iets, zoiets kan zijn? Ik durf gewoon niet te geloven. Uh -huh dus je wil liever je negeert het gewoon eigenlijk ja ik doe gewoon net ja Dus ja. hetzelfde als mensen zeggen geloof je in god ja Dan wil ik ook gewoon liever niet op antwoorden ik denk ik dat gewoon ik slechte karma <laughs> over me af oké nou goed um, ik ben benieuwd naar de verhalen thuis 0801121 0801121 laat het weten geloof je in spoken en geesten 0801121 dankjewel Anne doe de goed aan Tracy dat zou ik zeker doen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 Lippie, Libby, Libby Kids. Lippie. Lippie? Dubbel P. Lippie. Ja. Lippie. Ga je die weer draaien? Lippie Kids van Elbow ga ik zo draaien. Mooi. Leuk liedje. Ja, ik ben fan. Uh, Frank, ja. wat doe jij eigenlijk als Anne er is? Ja, ik, ik, ik, ik leid Anne een beetje op. Ja. Uh -huh. Goh. En voor wie weet, voor de toekomst... Wat is met je knieën dan? Ja, ik zit ook met mijn benen op een krukje. Ik heb gevoetbald vanmiddag weer. Ik voetbal elke zaterdag. Ja. Gescoord. nee. Hey. Ja, en ook heel koelbloedig. Ja. Heel goed. Maar ik heb een, een trap tegen mijn scheen meegekregen, gekregen... terwijl mijn voet vast stond op de grond... en daardoor ging mijn knie zo... Ja. En dat ging niet helemaal goed. En ik dacht, nou ja, gaat wel. Dus ik, gewoon, ik, haal, ik heb wel een hekel aan mensen die net op de grond liggen en zeuren. Ja. Dus ik ging gewoon door. En toen na de rust was ik koud geworden... en toen kwam ik het veld in en toen schoot ik een hem Huh. Een soort knak en nu zit hij een beetje op slot, want ik kan hem niet meer strekken. Mijn hey. mee. Ja, dus pijn. Ja, ja. En ik heb een, een, een enorme schaaf op mijn bil ook nog. Dus het was een waardeveldslag. Heftig potje dan. En verloren ook nog. Hoeveel? <laughs> 7, 3. <Ja. laughs> Goed. Ik ga heel even kijken wie er op de telefoon hangt, hoor. Hallo, goeiedag. Met Luc spreek je. Hoi, met Barry. Hé, hey, Barry. Hallo. Hoi. Um... Ik had het voor het programma ook al gebeld, maar ja. ik hoorde nu iets over geest en dat vond ik wel interessant. Ja, waarom dan? Uh, nou. Ik heb uh, op een gegeven moment David ook al, uh, ook al zie, yeah. Die show oké vast wel. Ja, van de Ghost uh, Whisperer. Ja, ja, inderdaad. En ik ben uh, ja, ook heel veel met geesten bezig, althans in de geesteswereld. Mm -hmm. En uh, waar je eens over na moet denken, is het volgende. Uh, op een gegeven moment zegt hij bijvoorbeeld van joh, ik. Uh, he, hier staat je vader en die heeft een rode trui aan en dit en dat. Oh ja, zo'n rode trui, dat was een lievelingstrui. Yeah. Maar uh, moet je eens nagaan kijken. Wij zijn stoffelijk en wij dragen kleren. Maar een geest ja, heeft niks met materie te maken. Laat staan dat hij een trui aan heeft. Laat staan een rooie. Dus een geest heeft helemaal geen trui aan, zeg jij? Wel niet, wel hoor wel Maar hoe, kun je dan wel, hoe ziet een geest er dan wel uit? Hij is ook niet naakt, toch? Neem ik aan. Nee. Nou, Sowieso kunnen we, kunnen we normaal gesproken een geest niet waarnemen. Hè, ja. Met onze, onze ogen. Ja. Uh, ja hoe, hoe het dan wel zit, uh, uh, dat durf ik zo ook niet te zeggen. Mm -hmm. Maar... Uh, ja, goed, ik heb, ik heb ook wel eens ervaring gehad uh, met, met geesten hè, die dan niet zichtbaar waren. Dus wel andere mensen zijn met gaven die dat wel uh, kunnen zien. Maar ja, goed. En mm. mensen die bezeten zijn met, door geesten. Hey, maar hoe weet jij dat allemaal eigenlijk? Hoe die, uh, dat die geesten geen traai aan hebben? Waar, waarom ben je daar zo in geïnteresseerd? Nou, in 2000 ongeveer, daarvoor was ik allemaal bezig met paranormale dingen en ouders uh, lezen en toestanden. En uiteindelijk ben ik, uh, doordat ik ziek was, ben ik bij de kerk terechtgekomen. Ja. En ja, dan gaat het ook over de geesteswereld, hè, en, ja. uh, boze geesten en dergelijke. En uh, heb ik ontdekt dat er heel veel mensen waren die bijvoorbeeld um, stemmen in de hoofd horen of uh, ja, schizofreen zijn enzovoort. Mm -hmm. En die, uh, ja, die komen daar voor genezing. Ja. Daar wordt voor gebeden en uh, die mensen die worden bevrijd. Ah. Dus de boze geesten worden verdreven, om het zo maar even simpel te zeggen. Ja. Maar wat en, zijn het dan uh, voor ja, geesten? Ja. Wie zijn, zijn, het dan, zijn het dan overleden mensen, zeg jij, of, of, of, of, iets, of iets anders? Ja, als je kijkt wat ik uh, geleerd heb, uh, overleden mensen, ja, dat is een apart verhaal. Ik, uh, in, in mijn beeld gaan die naar een, uh, naar, naar een gedeelte, uh, ja, uh, die komen ergens anders terecht in de geesteswereld, om het zo te zeggen. En ja, dit, dit, dit is aarde, maar je zit, zit ook wel geesten. Mm -hmm. Als je dus bijvoorbeeld kijkt naar, uh, naar de Bijbel, wat God zegt, is dat, uh, ja, ja, bijvoorbeeld de, de, de duivel, zeg maar, Satan met zijn uh, ja, konuiten, de boze geesten, ja. Yeah. En uh, die het de mensen gewoon. Uh, ja, pracht om het zo moeten zeggen. Ja. Ik heb dus uh, afgelopen week de film gezien, uh, The Exorcism of Emily Rose. Ken je die film? Ja, Ja, dat, dat... Uh, ja ik ken ik ken mijn naam. Maar ik heb er vast wel gezien alleen. Ja, ja, dus, het is, het is, maar het is een waargebeurd verhaal. Tenminste, uh, gebaseerd op waargebeurde feiten. Um, ja. uh, want de, de, uh, de Emily Rose, um, die hard, was bezeten, ook door uh, demonen. En, ja. uh, en die moesten uh, moest eruit worden gehaald door, door middel van een exorcisme. En dat ging, allemaal, dat ging uiteindelijk mis, want het lukt ze niet. En uh, nou, daar ja. is, er is een film over gemaakt. Maar dat bedoel je een beetje, dat ze echt mensen bezeten ja. zijn. En, gebeurt, uh, gewoon, uh, ge gebeurt gewoon. Heb je zelf wel eens gezien? Ja, werkelijkheid. Uh, heb je zelf wel eens gezien? Uh, ja hoor, meerdere malen. Ja? Er zijn gewoon uh, genezingsdiensten en bevrijdingsdiensten. zijn er, en er komen honderden, soms duizenden mensen uh, op af. Ik, maar ik denk dan altijd van ja, de mensen die dan genezen worden, die, worden, die zijn dan ingehuurd. Ja, dat zou je denken. Kijk, ik heb al te veel gezien. En ook, ook bij, bij vrienden en kennissen die gewoon daarvan bevrijd zijn. Maar als je kijkt aan die diensten, die, uh, daar, daar wordt geen intree voor gevraagd. Sterker nog, bij campagnes, dat kost gewoon uh, 30.000 tot 40.000 euro voor een, voor een weekend om een zaal af te huren. En alles wat erbij, komt kijken. ja, ja ik, ik ken die verhalen inderdaad en ik was zelf ook daar een beetje sceptisch over. Maar uh, ja, daar ben ik inmiddels al overeen, zeg hm. maar. Ik heb al te veel geleerd. Nou, ik, uh, ik vind het een goed verhaal, dankjewel. Oké, ik heb een uitzending. Ja, dank je wel. Nou, ik hoop niet dat er nog een spook binnenkomt lopen. Maar Frank is in ieder geval. <laughs> ik ga naar huis. Dank je wel, hè? <laughs> Oké. Okay, Frank, ik wil nog heel veel jouw ja. mening hierover weten. Want het gaat dus over spoken en geesten. 0801121. Als je thuis wil meepraten, um, jij lijkt mij een type. Die, die, die. Niks mee heeft. Nee, ik had ook, terwijl je met, uh, met Barry aan het praten was... had ik ook heel erg de neiging om zo te gaan doen. Om yeah? een beetje, ja... Ik ben, te ik, maken. Ben, ja, ik maak het echt belachelijk. Ik vind maar het dat Saraya zijn net van, ja, maar dat is echt typisch Westen. Ja, nee, maar dat, dat, dat, dat geloof ik ook. Want we hadden het er nog eventjes over. Je hebt in Azië hele stammen die dat allemaal aanhangen. In Afrika die offers brengen aan allerlei geesten en spoken. Ja. Maar ja, ik heb dat gewoon helemaal, ja, echt nooit iets. Hmm. Ik ben zo... Nee, ik vind het allemaal maar vaag en zo. Maar je hebt nooit iets meegemaakt dat... Nee. Hm. Je zit niet te denken. Ja, nee... Uh. Niet echt dus. Ja, alleen, nee, ja nee, ik zat ja? altijd een grap te maken van ik ben heel geestig. Ik ben heel nuchter in. Ja, dat kan natuurlijk. En ja, gelukkig ook. Ja. ja, dat kan natuurlijk. Even kijken hoor. We hebben... Een, we... Nou, die, ah, die Bas hier is nog even. Bas, hè, als je belt dan, uh, dan krijg je Bas aan de lijn. Dus uh, die, is, die neemt je telefoontjes op. Vriendelijke, Ocht, jongen. Ocht, vriendelijke jongen. Vriendelijke jongen. 0801-121, die neemt nu net even een telefoontje. Dankjewel Frank. Ja, ik ga er in de trein. Ja, jij, je moet, uh, jullie zitten met elkaar om te wachten hè? Je, ja, moet, uh... ik ga met uh, in de auto. Gaan. Ja, ga maar. Hoitjes. Dankjewel hè. Doei. Oh, prachtig liedje dit. 0801121 als jij uh, wil uh, meepraten over spoken en geten. Gerard zometeen, die uh, is nu heel even zijn verhaal aan het vertellen tegen Bas. En die hoor je straks hier in 4-7 als je mee wil praten. 0801121 En dit is dan die hele mooie plaat. Ja, iedereen op onze redactie is helemaal lijp van deze plaat. Prachtig album. En dit is de eerste single van Elbow, Lippy Kids. Lippy Kids on the corner again.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 John He knows me at home. Mooi liedje, hè? Vind je niet? Je maakt er een circus van, hè? <laughs> nee, helemaal niet, juist niet. Nee, ik vind het een heel mooi liedje, toch? Het is wel prachtig. Ja, maar geloof jij het zelf, of niet? Wat over en geesten bedoel je? <laughs> ja, natuurlijk. Goh, ja, dat eh, vraag je me wat. Um... Wat geloof je nou zelf? Ja. Psss, uh, ik vind... Uh, kijk, uh, uh, ik, ik, ik, ik ga met mensen altijd om, die zijn altijd heel nuchter erin. Hè? Mijn ouders ook en mijn broer en mijn vriendin, die zijn allemaal heel nuchter. Dus die geloven er helemaal niet in. En zelf heb ik altijd zoiets van... Ja, het is... Ik, het, ik, uh, ik denk niet van uh, dat er... Uh, hey, of die man die op je bedrand zit en zo. Daar geloof ik niet zo in. Maar ja, dat, ik, ik, misschien ben ik wel zo, zo iemand die dan gelooft in het ietsisme. Dat er iets is. Dat, uh, dat, er wel, dat, het niet, dat je niet alles zomaar kunt verklaren. En dat niet alles uh, uh, nuchter te benaderen is. Dat denk ik. Kun je daar ja, wat mee? <laughs> Wacht, ik moet eerder even een video uitzetten. Ja, dat is natuurlijk dus echt op wel. Ja, ja, ja dat gaat even een beetje rondzingen dan. Uh, dus dat, dat denk ik, dat het een beetje ja, het een. Beetje, ja, ik, ben, ben er een, ik zit er een beetje dubbel in. Ik zal proberen een klein beetje duidelijk te maken ja. hoe, waarom dat het komt, dat ik denk dat het komt. Uh -huh. um, heel veel mensen die denken als ze geestesverschijningen krijgen. Ja. Dat ze te dus hebben met de geesten van overledenen, bijvoorbeeld. Ja. ja? ja. Als jij, heb je wel eens een glaasje gedraaid met mensen? Uh, nee, nee, nee, nee, daar begin ik dus niet aan. Oh, dat, dat, is op, dat is op zich natuurlijk al heel verstandig. Dat dat gewoon, waarom doe je dat nooit? Heb je dat nooit gedaan? Nou, niet om. Kijk, en dat is, dan, dat is dan het dubbele. Niet omdat ik denk dat er meteen wel wat gaat gebeuren. Maar ik weet ook niet zeker dat er niks vervelends gaat gebeuren. Dus dat is een beetje het gevoel. Nou, dan, dan kom jij uit een christelijk nest of uit een joods nest, of waar kom je uit? Ja, ja katholiek, katholiek, redelijk katholiek opgevoed. Ja, nou oké, okay, dus je, je, je, je hebt al een bepaalde bescherming genoten van, van vroeger uit, dus vanuit de traditie. Dan heb je toch geleerd dat er engelen zijn. Ja. Dan heb je ook geleerd dat uh, de vijand van God, laat het dan maar zo zeggen, dat die er is. En dus eigenlijk heb je een bepaald gevoel van, dit is eng, dat moet ik niet doen. Ja, ja. Oké, okay. dat had ik dus ook. Ik ben ook katholiek opgevoed. Ja. Yeah. Maar ik ben op een gegeven moment ben ik er wel ingedoken in de spiritistische wereld. Nou, en dan wil je niet weten waar je dan tegenkomt. En dan weet je dus gewoon dat die geestenwereld zodanige realiteit is. En als je dan flink doop erbij gebruikt. Nou, ik weet gewoon nu zeker dat mensen die in psychose komen... door gebruik van drugs, dat het met de geestenwereld te maken heeft. Ja? ja want, wat, 100% zeker. Dus wat Barry zei uh, net, uh, inderdaad de stemmen in de hoofd... en dat soort zaken, dat is echt de geestenwereld. Absoluut. Ja. Maar hoe weet je dat dan zo zeker? Dat, dat, waarom weet je dat dan? Omdat je zelf ervaren hebt. Ja? Kijk, als jij op een gegeven moment iets gelooft... vanuit, van, vanuit het horen, net zoals jij van een katholiek... vanuit van het horen... dan is het niet je eigen ervaring. Maar als jij het... Zelf gaat Als jij nou bijvoorbeeld in je geloof verder zou gaan, ja? Mm -hmm. je zou bijvoorbeeld uh, daar serieus mee aan de slag gaan, dan kom je op een gegeven moment kom je dingen tegen waardoor dat jij jouw geloof, jouw geloof, jouw eigen ervaring wordt. En dan is het jouw ding eigen en dan neemt niemand jou meer af. Maar is dat dan niet zo omdat je dan daar zo mee bezig bent dat je het ook op een gegeven moment graag wilt zien en dat je daardoor de Zeker. dingen dan gaat zien? Tuurlijk, tuurlijk. Ik heb bijvoorbeeld heel zware astma gehad vroeger. En met astma, dat is een zichtbaar iets, hè, want je krijgt dan een aanval, een astma-aanval. Yeah. Maar als ik bijvoorbeeld vroeger op school, als ik een zwaar proefwerk kreeg, en ik had er niet voor geleerd, dan was ik zo gespannen en dan kreeg ik gewoon een astma-aanval en dan hoefde ik niet naar school. Ja, yeah. ja. He, dus dat, dat heeft, dat heeft ook, het heeft ook een dubbele werk, werking. Het, is dus een, een, een, het zit tussen je oren, maar het, het is ook een realiteit... Die aanwezig is, nou dan kom je beginnen met de spiritistische seances mm. en dan gaan de dingen gebeuren. Maar kijk, en dan kom ik even terug op wat jij nou zo verwarrend vindt. Yeah. Uh, je ziet dus, ik zal maar zeggen, je roept de geest op van je vader of van je moeder of van iemand die overleden is. Mm -hmm. En de spiritisten die werken met die krachten. Die werken dus met de krachten van de overledenen. Maar de grote denkfout bij de mensen is dat ze denken dat de geesten zijn van de overleden. Maar de overleden, dat zei die vorige jongen die gelovig was, die zei iemand die sterft, die komt in een dodenrijk. Ja? ja? Als die gelovig is, dan gaat hij gewoon verder, dan leeft hij verder, zijn geest leeft gewoon verder, maar die gaat niet naar het dodenrijk. Nou, dat is even een, moeilijke, een moeilijke, moeilijke uitleg, maar laat ik het dan zo simpel zeggen, als je doodgaat, en je bent gewoon niet gelovig, dan ga je naar een naar een wachtkamer, laat ik het maar zo zeggen. Ja. Dus, dat impliceert dat jij dus als je dood bent. kun jij gewoon met jouw geest hier niet verschijnen. Dat kan niet. En dat is wat jij eigenlijk ook denkt: van ja, we staan voor onzin. Nou, ja. in die zin is het dus ook onzin. Maar wat gebeurt er namelijk? Er zijn dus wetteloze. gevallen engelen. Dat noemen we demonen. Ja. En die. zijn dus als vallende sterren. laat ik het dan maar simpel uitleggen. op deze aarde gevallen. Die zijn dus in de geestelijke onzichtbare wereld. Op deze aarde. En die kunnen zich wel manifesteren als zijn de overleden ouders of voorouders. Ja, ja, dus dat zijn dan eigenlijk niet je ja, overleden, ouders, voorouders, et cetera. Maar dat zijn dus eigenlijk demonen die zich voordoen als, zeg jij. Precies, ja, ken jij ja. iets van de Bijbel? Ken je het verhaal van David nee. en Paul? Nee nee nee, nee, nee, nee. Nou, dat is ja. nou er was in iemand iemand, iemand in de Bijbel ook. En die was dus ook, die ging dus raadvragen normaal bij God, maar die was het contact met God kwijt. En wat deed hij? En een gegeven moment naar een waarzegste. En die waarzegste, die riep dan zogezegd de geest van een profeet op. Maar dat was die profeet niet. En dat werd dus de dood van die zal, Van die koning. Ik snap hem. Dankjewel uh, Gerard. En uh, uh, bedankt voor de uitleg. En ik ga er, ik ga er nog meer over nadenken. Oké, okay, succes. <laughs> Dankjewel. Hoi. Hoi, doei. Hoi. Even kijken Echt, de, de, de belletjes lopen storm. We gaan eerst, uh, Fred, dan komen ze meteen bij jou. We gaan eerst naar Marieke. Marieke, goeiemorgen. Hallo. De, Hoi. Um, um, ik wil eerst even zeggen dat ik stapelijk ben op jouw programma. Ja, echt waar? Nou, dat is ja. leuk om te horen. Ik, ik zet hem vier uur de lekker. Er zit vaak... Ik, ik vind, je hebt zulke mooie muziek en er zit vaak... Ik, aan. Ik ben helemaal verslaafd aan. Nou, dat is goed om te horen. En uh, we hebben het vannacht over, over geesten ja, ja, ja, ja. En spoken heb... en dat soort dingen. Wat stoort, uh, wat stoort het toch? Ja, het soort lijn stoort een beetje inderdaad. Je. Hm. Ja. Um, uh, ik heb sowieso uh, een vijftien jaar in gewerkt, dus ik weet heel veel over psychoses. Maar een jaar geleden tien jaar lang in het bestuur gezeten van de psychiatriebeweging in Utrecht. Toen mm -hmm. hebben we ontzettend veel onderzo onderzoek gedaan: uh, of er inderdaad uh, geesten bestaan of geest na de dood. Yeah. Uh, door middel van uh, een relatie, door middel van uh, uh, kruis en bord. Ja, ja. We hadden Gijs en Border hadden we elke week uh, en er moet een medium bij zijn, anders lukt het niet. Ja. Uh, dan hadden we elke week een uh, vaste groep geesten die doorkwamen. En die hebben zo die zeiden dat ze in de aarde waren. Want je kunt geen geesten oproepen. Dat niet. Okay. Die laten zich niet roepen. Maar deze geesten hebben ze zich voorgesteld, die hebben verteld wanneer ze uh, waren, we hebben dat uitgezocht. Uh, de graven vroeg en dat klopte allemaal. En die vertelde dat ze in de buurt van de aarde waren om overleden familieleden op te halen. Oké, okay. oh, bah. Die je. zeiden, nee, dat is helemaal niet Bach. Oh. <laughs> iedereen heeft een rits en uh, die heb ik ook, die heb jij ook, die heeft iedereen. Yeah. En die is je hele leven bij je. En die boeit je af en toe voor, uh, voor allerlei zaken. Mm -hmm. En deze, dat was gewoon eigenlijk niks baar aan. Waarom is iemand baar als hij zijn lichaam kwijt? Ja, nee, dat is ook zo. Alleen om, om, om, om uh, familieleden op te halen, dat is wel een beetje creepy. Ja, baar. Nou ja, die geesten weten een graag. Ja. Je valt telkens ja, en... een beetje weg, uh, Marieke. Ja, ik, ik, ja word, maar ik, is, ik, gek. die stoort al vanaf dat de jullie bel. Oh. Nou. Te, en ik belde, toen kreeg ik hier aan de telefoon. Ja. En toen de. Ja, nou wat, ra wat raar. Ja, je valt telkens, valt telkens een, woord, uh, een woord weg uit je verhaal, eigenlijk. Ja, maar het ligt niet aan mijn telefoon. Nee. Ja, maar, het ligt, misschien, ligt het al, misschien moet je nog één keer terugbellen zometeen. Uh, uh. Kunnen jullie mij niet even bellen dan? Nou, ik kan vragen aan, uh, aan, uh, aan Bas. Ik, ik geef het even door. Bas heeft het gehoord. Hij belt je misschien zometeen nog even terug. Ja, maar hebben jullie mijn nummer dan? Ja, die heeft het wel eens goed opgeschreven. Blijf heel even hangen, dan pakt hij je zometeen terug. Ja? Moet ik de hoorn neerleggen dan? Nee, nee, nee blijf maar even hangen. Tot zo. <coughs> Fred? Ja, hallo? Ja, nou, jouw telefoon oh, gaat beter. Ja we, hele ja, we hadden een slechte lijn met Marieke, maar goed, we gaan even okay. kijken. Ja, die van jou gaat wel goed. We hebben, okay. het we hebben het over spoken en over geesten en dat soort ja, zaken ja, en zo. Geloof, geloof, ja. je, geloof jij erin? Uh, ja, best wel ja. Ja? Ja, Hoezo? ja e eerst zien en dan, en dan geloven. Hè? Ja. Uh, en, en dat deed ik eigenlijk nooit, maar ik heb ergens gewoond in een pand in Utrecht. En uh, was een uh, zakenpand, we uh, hadden een eigen bedrijfje. Ja. Uh, begane grond was uh, drukkerij met machines. Uh, eerste verdieping was tegenkamer met houten vloer allemaal en een do uh, donkere kamer, Ja, doelkamer. Dus. Ja. En de bovenste zolder daar gingen dan wonen dan met mijn vriendin toen en uh, mocht eigenlijk niet was bedrijfspand, mm -hmm. maar goed uh, op, op een avond uh, we gingen slapen om 11 uur. Ik hoorde duidelijk in de tegenkamer eerste verdieping dus iemand loopt op het houten vloer. Ja. Dus ik dacht gelijk oh ze is een inbreker. Ja. Dus, uh, en ze zeiden, hij ah je ja, gedroomd, kan niet. Weet je Dan had ik weer iemand lopen. Ik hoor, je echt, duidelijk, die, die, die, die hoor je echt duidelijk, ja, je hoor echt duidelijk. Ja, je voetstappen kraken eigenlijk. Dus hoor je, je, je, je hoort je eigen vloer lopen, je weet hoe, hoe die klinkt. Die ja, Dat weet tuurlijk. Ja. Dus, dus ik ben en houd naar beneden. <laughs> en, uh, en ja, en naar uh, beneden, helemaal, helemaal naar beneden gelopen. We gaan de grond zelfs, de deur gecontroleerd, nou, niks schoon. Nou, Echt eng wel, echt eng. En toen zijn mijn vriendin, nou, ik moet hier weg hier, ik ga niet meer woning meer klaar. Ja. Ik moet mijn kamer gewoon huren, want dit klopt niet gewoon maar, maar was dat al na één keer dat je één keer eens voetstappen hoorde en meteen dacht: van, nou, dit, dit klopt niet, ik ga hier weg? Of, of nou, is het vaker het, gebeurd? Het, het, het, ik, ik, ik merkte, ik merkte daarvoor al toen ze. In de donkere kamer, dat is, ja, donkere kamer maakt een zak uit natuurlijk, maar bepaalde, bepaalde gebieden dat er iets was. Hmm. Je werkt het gewoon op een of andere manier, gewoon het, het, het, het klopte gewoon nog niet. Hmm. En Bas later, nou jaren, la, jaren later, toen ben ik lang verhuisd al, in een ander huis, maar het bedrijf was er nog wel nog steeds. We werken nog steeds in het pand. Yeah. Mijn broer ging daar met een vriendje werken en stikkertjes maken en weet ik wat. En... en en die belde me op van, hé, hey, heb je een grensje bij me uitgehaald joh, ben je van langs gekomen, heb je een machine aangezet beneden? Ik zei, nee, ik zit gewoon thuis te fek te kijken. Nee, er gebeuren dingen daar die niet klopten gewoon weg. Hm. En uh, ja, ik ga niet uh, zeggen waar het is precies in Utrecht nee. want dan ga ik die mensen benadelen die nu wonen, want het is, het is, het is verkocht allemaal. En ja, de schrikke pleurens natuurlijk. Het al jarenlang, jarenlang, echt jarenlang te koop, te koop, te koop op en het wordt niet meer verkocht meer. Oh, ja? Goh. Ja, heel vreemd Een mooi pand, het ja. pand midden in het centrum van Utrecht. Maar niemand wilde wonen het lijkt het. En, en, en, en maar heb je, heb je al eens een beetje onderzoek gedaan naar wat het dan zou kunnen zijn, of de, of de weet, oh ja of de andere mensen hebben gewoond waar iets naast mee is gebeurd of zoiets dergelijks. Ik, ik, heb, ik, ik heb heel veel uh, op uh, in het, in het Utrechtse te kijken van het pand is ik heb niets niks te vinden. Goh. Heel lang te vinden gewoon weer. Helaas, ja. ja. En, en uh, heb je het later nog meegemaakt op andere plekken? Uh, nee, nee, nee. Ik woon zo'n heel, heel oud huisje. Heb ja. ik niks meegemaakt. Dus uh, nee, nee. En, en ben jij, uh, als ik vragen mag, ben jij een beetje een, een nuchter type? Of, uh... Ik ben heel nuchter. Ja, ja ik ben heel nuchter. Wat ik zeg, eerst zien en dan geloven. Ja, dus niet, uh, je, bent, je bent niet zo'n persoon die, die sowieso al heel zwevig door het leven gaat? Nee, uh, echt, absoluut. Nee, ook geluidje in spook uh, herkend. Nee, absoluut niet. Nee, <laughs> nee. Nee. niet. Rafa, ja, nee. een, een collega van mij uh, waar, bij een radiostation waar ik vroeger weer, uh, werkte. Er was, ook, was echt zo'n zo heel nuchte persoon. En uh, leuke gast, niks mis mee. En, uh, en uh, die had dat ook. Die, had ook, die zei ook, in, in mijn huis, er de, de, de, de, de klopt iets niet. Op een bepaalde, uh, in, inderdaad, in, in, in een kamer op bepaalde gebieden plekken waar ik ben, ja. daar, daar is hij. Het is niet meteen. Dat is het. het is niet meteen. Hij, hij ervaarde het niet meteen als, als iets uh, kwaadaardigs en uh, vervelend. Nee, dat niet nooit. Dat ook niet, nee. nee. nee. Maar eh, goed, ik kan maar me ook voorstellen dat beetje, je er niet uh, tegen kan. Een uh, uh, ja, beetje een rare sfeer wat je voelde gewoon. Dat, dat, uh, ja. dat voelde ik wel op bepaalde plekken. Gewoonlijk. Maar ik maar, maar, maar, ben, ben, ben, ben taal niet 0,0. Echt. Gek zeg. Maar je zou er nooit meer willen wonen, vermoed ik zo. He? Die gaat er niet meer wonen, denk ik, ooit. Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee gelukkig niet, nee. Gelukkig niet, <lacht> gelukkig. Nee, niet, nee, dat is echt wel raar, dat, dat ja, dat, dat machines machines aangehaald, dan moet je knoppen omzetten, hoor, echt uh, drukmachines en zo, dat is ja. heel vreemd. ja Dat nou, is allemaal gebeurd, dat ja. is heel vreemd, ja. En, en, en uh, want ik kan me voorstellen dat, uh, dat als je dat eens een keer meemaakt, en uh, ja, dat je het echt niet kan verklaren, ja, dan ga je, toch ook, ook, ook, dan ga je op een gegeven moment nadenken natuurlijk, van, ja, dan is het, dan, dit, als, als niemand het is geweest, alle deuren zitten op slot, et cetera, er is niemand in huis. Dan ga je toch een keertje verder nadenken over wat het dan wel kan zijn geweest. Kom je al snel ja, uit nou, bij. Het gekke is, je wilt niet, niet geloven. En, en, en, en pas jaren later ga je beseffen van, hé, hey, dat klopt iets niet. Ja. Je wilt, in, in het begin ga ik verstoppen. Ver, ver, ver, ver Want dat ja. klopt niet namelijk in je geest. Het, hè, het, uh, in je gedachten klopt het niet. Hm. Dus je gaat het eerst verstoppen, pas jaren later kom je erachter van, hé, hey, er is iets, iets geweest daar wat niet klopt. Maar ben je dan, nooit, ben je dan nu niet heel angstig geworden voor, uh, voor dat soort zaken? Dat, uh, nee, dat als je oh, lang... nee, totaal niet, nee, nee hoor, echt niet. Oké. Okay. Nee hoor, echt niet. Nou, go goed verhaal zeg, uh, spannend. Ja, best wel hoor. Ja, <laughs> ja dat gebeuren gewoon weer. Ja, blijkbaar, ja. Oh, zo. blijkbaar. Ik geloof je ook wel, eigenlijk. Huh? Ik, ik geloof je wel, eigenlijk. Het nou, niet... ja. het is echt gebeurd. Ja. Ik lig er nog echt van woord om. Ja, nee, ik geloof je. Dank je wel, Fred. En uh, uh, uh, uh, rustig aan. Hij is Hey, succes. Je nog verder. Dank je wel. Slaap lekker straks. Dank je. Doei. Doei. Oi, Even kijken wat, uh, wat Erik te vertellen heeft. Erik, goedemorgen. Hai. Hey. jij ja, ook zo'n spannend verhaal? Ik denk het wel, ja. <laughs> ja, vertel eens. Nou, uh, dat was uh, in 76. Mm -hmm. Met mijn toenmalige vriendin. En een uh, bevriend stel... Ik woonde toen op een heel oud boerderijtje. Echt oud. Ik geloof uit 17 zoveel. Ja. Yeah. We zaten avond En we hadden alle twee... Uh, zij hadden een herder en wij. Die was de reeks. Ja. Yeah. En we dachten, ja... Weet je wat? We gaan een keer met een Ouija-board gaan we doen. Leuk lachen. Ja. Yeah. Nou, met dat Ouija-board. En uh, dan zaten ze een beetje van... Is er iemand? Is er iemand? Ja, er gebeurde niks. En... Um, nou, op een gegeven moment uh, met, met zo'n bekertje, weet je wel. Ja. Yeah. En op een gegeven moment ik ook van, is hier iemand? Dan moet je, je indenken, die honden, dat waren twee hele grote herders... maar dat waren echt twee grote zullen. Ja. Yeah. En die lagen op de kachel met z'n tweetjes te slapen. En ik zeg, is hier iemand? En het is even stil. En opeens staan daar echt twee wolven. Die honden waren helemaal too much. Echt brullen die honden met blikken in de tanden. Maar niet echt wolven, maar gewoon ze waren gewoon helemaal gek geworden eigenlijk. Ze waren helemaal, nou in paniek, gewoon helemaal doodsbang. Goed. En ze stonden helemaal echt, uh, en als een van die, uh, van dat stel dat er toen bij was, nu meeluistert, dan kunnen ze dat zo bevestigen. Ja. Die honden die stonden helemaal te trillen van, ja, van woede, van angst. Mm -hmm. En te grommen en te grommen. Nou, we schrokken ons helemaal kapot. En, en, en, en, en hoe is dat? Duurde dat lang? Of, of was het een paar weken? Ja, nou gewoon. Uh, ja, we schrokken ons zo ontzettend. We hebben meteen dat hele bord meteen uh, ja, uh, weg ermee, weet ja. je wel. Dit is helemaal fout waar we nu mee bezig zijn. Ja. Ineens en toen die... hebben we ons over die honden ontfermd. Ja. Maar we waren echt een beetje bang van ze even. Goh. En, en is, dat, is dat later nog wel eens gebeurd? Of de, de, dat... We hebben dat nooit meer gedaan. Hmm. En toen uh, later Hans was een keer dat Wilma en ik uh, met, een, met een vrouw erover hadden. En die zei van ja, maar jullie zijn toch ook gek ook? Ja. Een huisje van, het was echt iets van 200 jaar oud. Een okay, dus boerderijtje, dan gaan jullie met, met hun woodybord zitten klooien. Ja, ja dus het dus is ontzettend stom de, wat de, te de doen. De plek waar je was, was al zo, zat al zoveel geschiedenis in dat, uh, dat dat eigenlijk wel een onverstandige beslissing is geweest. Ja. Ja. Ja. En echt hoor, dat waren zulke ontzettende vriendelijke honden. Alle ja. twee al op leeftijd. Ja. En, uh, en waren ze later nou, waren ze... Dus ze waren onherkenbaar? En waren ze later nog wel weer lief geworden of, uh, of zijn nee, ze dat... altijd een beetje, een beetje zo gebleven? Nee, nee, nee. Gelukkig maar maar ze, op dat moment waren ze echt helemaal te gek. Hm. Helemaal te much. Dus je hebt het nooit meegedaan, vermoed ik, dat glaasje draaien? Nee, we hebben het nooit meer gedaan. <laughs> nee, dat kan me voorstellen. Zo van één keer is genoeg. Ja, ja, ja. En, uh, maar dit was echt een angstaanjagende ervaring met zo'n woodjeboard. Ja. Dus mensen die zeggen zo flauwekul. Cool, ja, ja, ja. Nou, maak het maar een keer mee. Ja, ik. Uh, ik kijk, en dat heb ik dus ook mee, die, met, die, met dat soort uh, borden en, uh, en glaasje draaien en dat soort zaken. Ik, uh, ik geloof er in instantie, geloof ik er gewoon niet in, maar aan de andere kant, ik wil er liever ook niet aan beginnen. Dat... Nee, nee, maar misschien dat honden dat zeggen, toch iets sensitiever zijn dan mensen. Ja, dat zou kunnen natuurlijk, hè? dat uh, uh, dingen meer... Op... Ik bedoel, uh, honden weten ook sneller dat het gaat omweer, om maar iets uh, heel banaals te noemen. Ja, zoiets. Ja. Het, was, ja. het was zeer angstig jaar van de ervaring. Nou, de... zijn, ze, zijn ze oud geworden, de honden? Wat? Zijn ze oud geworden, de honden? Iver, ja, wel. Ja. We zijn toen uit het oog verloren, maar Ibus is een uh, lieve oude hond geworden. Die heeft er niks aan overgehouden, oh, maar, maar... Gelukkig. ik weet zeker die avond uh, dat hij zich dat ook zo nog lang heeft herinnerd. Ja, kan me voorstellen. Dankjewel, Erik, voor je verhaal. Alsjeblieft. En Doei. tot de volgende keer. Dag. Uh, ik heb iets gevonden, joh, op internet. Ik zat een beetje rond te surfen. En uh, Adele ken je, die zangeres uit Engeland. Die heeft een mooie plaat gemaakt. Rolling in the Deep singeltje. En die is gekofferd door John Legend. Moet je luisteren. There's a fire starting in my heart. Reaching a fever pitch. And it's bringing me out the dark. Finally.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 Rolling in the deep, gonna you're gonna wish you never had met you'd me, yeah. tears are gonna fall. is een koffer van Adel Rolling in the Deep van John Legend. Even kijken wie er op de laatste lijn zit. Goedenavond, goedemorgen. Hoi, Jarre Dion de Jong in Amersfoort. Hey Jarreld. Hoi, ik hoorde net van die twee honden. Ja. Nou, uh, ik heb een heleboel honden gehad. Ik heb er nu zo ook één. Ja. Ik heb zo zeven, tussen de zevende. Mm -hmm. En uh, die kon je goed fel en alert krijgen door te zeggen, wie is daar? <laughs> of, ga kijken. Ja, ja. Oh, dan, ja. Daar wordt de honden fel van. Ik snap het, omdat je, omdat ze dan, omdat je nieuwsgierigheid uitlokt. Ja, ja. Ja, ik snap het, ik snap het, ik snap het. Dank Oké. Okay. En tot later weer. Hoi. Hoi. Een goed verhaal. Bas, jij doet de hele tijd al. Uh, uh, jij zit de hele tijd telefoontjes aan te nemen. Ja. En, uh, jij gelooft niet zo in spoken, vermoed ik. Um, nou, ja, nee, nee, niet meer. Eerder wel. Oh, trouwens. Ja? ja. Waarom dan? Nou, toen ik nog gewoon een kind was. Toen was ik echt heel bang voor spoken. Toen ging ik ook tv-programma's gaan kijken. Dan spoken. En toen was ik echt heel erg bang daarvoor. Wel. Ken jij dat uh, programma van RTL, uh, waarin ze dan uh, uh, reconstrueerden hoe iets, hoe een wonder was gegaan? Ja, volgens mij is dat een programma waar ik echt heel lang bang voor geweest Creepy ben. was dat, Want, hè? Want ja, er was een keer zo'n scène, er waren twee kinderen aan het spelen... en toen ineens stond de oma daar, als ah. geest, op die kamer... en daar ben ik echt heel lang heel bang voor geweest. Ik he. heb ooit een keer een scène gezien van uh, een meisje... en die, uh, ze waren gewoon kinderen aan het spelen... Ja. en een, eentje ging even weg en die ging met de wasmachine iets doen of zo... en die stond onder stroom. Ja. En toen stond, kwam het zusje eraan en die pakt, legt zo de hand op de schouder... en die trekte zo dat zusje weg van die stroom... dat ze niet meer onder stroom stond. Ja. En, toen la en de moeder zag dat... En die, liep, nou die ging eerst natuurlijk naar het meisje toe, die een beetje onder stroom had staan. Dat ging allemaal wel goed mee. En die liep naar het zusje toe van hé, hey, dat moet je nooit meer doen. Hè? En toen zei het zusje, Wat niet? Ik was hier gewoon aan het spelen. Echt? Ja, dat zijn wel verhalen. Creepy hè? Maar, ja. maar nu geloof je er niet meer in. Nee, ik ben er nu wel, uh, wel klaar mee, denk okay. ik. Ja. Nou, we gaan nog een beetje verder kleden deze nacht. Zometeen meteen Nerdtalk. Uh, Lieke is, is er vannacht niet, maar we hebben Nerdtalk uiteraard alweer eerder opgenomen. Dus dat, uh, dat hoor je straks. En daar is ze wel gewoon bij. En daarna wil ik heb een paar dingen. En ik wil wat even bij je neerleggen. Ik las namelijk iets in de Volkskrant. <laughs> in de Volkskrant magazine. Ja, dat vind ik heel spannend wat dat is. Over een half uurtje. Kom ja. ik straks bij je.